Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In de Soedanese regio Darfur hebben gewapende mannen... twee vrouwelijke leden van een hulporganisatie ontvoerd. De vrouwen werken voor een Ierse organisatie... en zijn een Ierse en een Oegandese. Ze werden meegenomen vanaf het terrein van de hulporganisatie in Darfur. Een Soedanese bewaker werd ook meegenomen waar hij werd later weer vrijgelaten. Sinds begin dit jaar zijn er in Darfur al twee keer eerder hulpverleners ontvoerd. Er gebeurde onder meer uit woede over het besluit van het internationaal gerechtshof om de Soedanese president aan te kragen. Ontvoerde hulpverleners werden toen ongedeerd vrijgelaten. Minister Klink blijft erbij dat de horeca rookvrij moeten zijn zonder uitzonderingen. Hij reageert op de uitspraak van het hof in Leeuwarden... dat een café heeft vrijgesproken van overtreding van het rookverbod. De kroeg was door de rechtbank wel veroordeeld. Klink wil de onduidelijkheid wegnemen en gaat daarom de regels aanpassen. Sarah Palin, die vorig jaar kandidaat was voor het vice-presidentschap van Amerika... treedt af als gouverneur van Alaska. Ze vertrekt eind deze maand, hoewel haar termijn pas volgend jaar afloopt... Waarom ze nu weggaat is niet bekendgemaakt. Volgens sommige bronnen wil ze in 2012 de republikeinse kandidaat worden voor de presidentsverkiezingen. Bij een brand in een flatgebouw in het zuidoosten van Londen zijn twee kinderen omgekomen. Een baby van drie weken en een kind van zeven. Dertien gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, drie van hen zijn er slecht aan toe. De brand brak uit in een flatgebouw van twaalf verdiepingen. Dertig mensen die in het brandende gebouw gevangen zaten konden door de brandweer worden gered. Het weer vannacht kans op mist koelt af naar 16 graden. Morgen droog met veel zon en 24 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort. Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. So okay. 6.9 ZFN Zee. We are...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 Jij bent de, de trein, stel. ik het station Jij bent de stel. regen, ik de tom Jij bent de kerst, stel. ik de bonbon Jij bent de rust, ik de kalkoen. Ik ben het zakje, stel. jij de thee Ik ben de kaas, jij de soufflé Ik ben de keizer, stel. jij de sneeuw Ik ben Herman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 De wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. In de wereld. Dan komen we een villa en een ja. Nou, villa en een ja vind ik trouwens ook weer niet nodig. Beroemd niet. Dat ja, is duur. Nou ah, ja, hè, ja, Zit er meer in een ons duet? Nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek, best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou echt bevangelijk. Wat een piek, die moet je het nou ook mee, zeg. Betaal maar de romantiek, de bestaat toch Volg helemaal niet? en een fries. Dat kost weer mijn handvol Jij naar. bent de schrikdraad, waarop ik fiend. Ik ben de, ik ik op, ik ben de kip, jij bent de, de nou, pil. in Ik ben de pauw, ben jij bent de fil. Gewoon met de Mug. Wij zijn een doedelzak jij bent Bertien Stenberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben bier. Nog een beetje reclame zitten maken, pieter, ik het klavier. Het leek me ook sterk. Nou mij ook. Het leek me ook sterk. Het leek me ook sterk. La ley universal del de la locomoción no puede, formar, no puede fallar en este momento. Zabé.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 And I can see you Op 106.9 FM. Like the rock to rock the house, I'ma work that body, work that body, and baby just turn it down. We're in here with the hot pop, don't stop. Let me see that body rock. Put your applejack cock to the side. Let me hear you say, "Alright." Right. The so funky, furious. Yeah. Not long ago when there was no rap stars on TV shows, no movie deals, commercials, shows. Russell Simmons was just starting to grow. In them days when you took up the art, you did it second for the money and verse for the heart. Back then you had to be a true believer and we all hung at the disco fever. Yeah. DJ Flash in Hollywood made it happen in the streets of Manhattan. Brooklyn, Queens, the Long Island sound, And we were getting for miles around rap seriously down. The song's dedicated to you with the fact that you got to recognize the pioneers of rap. Come on. <laughs> Is